8 uur. Dit is Radio 1 met Frederik de Jong en Marcel Oosten. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal hoort u over de toenemende spanning tussen Israël en Nederland. En asbestdeeltjes in ovens van megabakkerij Bakkersland. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Dorot Megens. Lokoburgemeester burgemeester en VVD-wethouder Karel van Gelder uit wijk bij Duurstede was betrokken bij Wietteelt. Dat schrijft het AD op basis van documenten en verklaringen van twee getuigen. Van Gelder zou via een stroomman in 2010 een huis in Arnhem hebben gehuurd. Daar werd een jaar later een hennepkwekerij opgerold. De wethouder zou de stroomman zwijgeld hebben beloofd. In ruil moest de man zijn mond houden over de rol van Van Gelder. De stroomman komt volgens de krant nu met het verhaal in de publiciteit... omdat het beloofde zwijgeld nooit is betaald. Van Gelder noemt het een privékwestie... en zegt dat hij in deze zaak alleen getuige is. Hij zou het gemeentebestuur van Wijk bij Duurstede al eerder hebben ingelicht... en wil verder niet reageren. In ovens van Bakkersland, de grootste broodfabriek van Nederland... is asbest vrijgekomen, meldt tv-programma Zembla vanavond. Dat gebeurde in de afgelopen twee jaar in elk geval drie keer. En minstens één keer is daarom ook een partij brood uit de handel gehaald. Bakkersland zegt dat er geen gevaar is geweest voor de volksgezondheid. Deze longarts betwijfelt dat als je zeggen, asbest opgegeten hebt en dat het in je darm zit... wordt het ook opgenomen. Het zijn hele kleine vezels. Dus uit, De meerderheid van die asbest wordt uitgescheiden... maar het is wel bekend dat je die asbest vanuit je darm ook uh, op kan slaan. En bijvoorbeeld, daar kun je ook theoretisch zeker ook voorstellen... dat dat in je buikvlies komt en daar ziekte kan geven. Bakkersland levert aan onder meer Albert Heijn en Jumbo. De ovens van het bedrijf zijn zo'n 40 jaar oud... en bevatten asbest als warmteisolatie. Inmiddels heeft Bakkersland besloten de ovens te vervangen... maar dat duurt nog twee jaar.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 Belgische bedrijf in Daver wil het restafval... van de Syrische chemische wapens verwerken in Antwerpen. Dat meldden Belgische media. Na verwerking aan boord van een Amerikaans marineschip... blijft restafval over, dat moet worden verbrand. Het bedrijf stuurt binnenkort een offerte... naar de organisatie die de ontmanteling regelt. In het grootste deel van Europa zijn te weinig bijen... om alle gewassen te bestuiven. Dat blijkt uit nieuw onderzoek... waaraan wetenschappers van Wageningen University meewerkten. Tekort is vermoedelijk ontstaan... door de explosieve groei van biodiesel... Daarvoor zijn de afgelopen jaren veel velden met koolzaad, sojabonen en zonnebloemen aangelegd. Maar het aantal bijen is niet zo explosief gegroeid... waardoor er niet genoeg dieren zijn die planten bestuiven, zegt een onderzoeker uit Wageningen. Dat is een probleem omdat veel van onze gewassen bestoven worden door, door bijen om, om zaad te produceren. En als je minder bijen hebt dan krijg je minder gewas en dat vinden we niet leuk. Er zijn zo'n 7 miljard bijen te weinig. Het grootste tekort is er in Moldavië en in Groot-Brittannië. Aranska Rus heeft zich niet weten te plaatsen... voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. De 23-jarige Nederlandse verloor in de eerste kwalificatieronde... van het Grand slam toernooi van de Russin Jekaterina Bishkova. Richel Hogekamp komt later vandaag nog in actie in de kwalificatie. Kiki Bertens was al geplaatst. Het weer, het is erg wisselvallig, al breedt soms de zon even door. 10 tot 12 graden wordt het en het waait stevig bij zee, hard tot stormachtig. Morgen blijft het droog, er schijnt de zon bij 8 graden. De zuidwestelijke wind neemt in kracht wat af. In het weekend wordt het kouder en kan er vooral zaterdag wat regen vallen. Verkeersinformatie van de AWB. Kees Quaxiers slaakte net een hele diepe zucht. Is het nog steeds zo erg? Ja, veel ongelukken vanochtend. Deze spits wordt ontsierd erdoor. Uh, nu weer eentje op de A6. Leden is dat richting Muiden. Op de Hollandse brug zitten drie auto's op elkaar. Vanaf Almere haven ruim 6 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Grote problemen op de A12. Daarna richting Utrecht. Bij Woerden is alleen de vluchtstrook open na een ongeluk met meerdere auto's. De file is nu 10 kilometer vanaf Gouda. Levert ook veel vertraging op advies is om om te rijden richting Utrecht. En dat kan dan vanuit Den Haag vanaf het open Prins Klausplein. En dan loopt de route via Amsterdam. Verder de A13, Den Haag richting Rotterdam. Ook daar een aanrijding tussen Prins Klausplein en Delft-Zuid. 6 kilometer, de linkerrijstrook is dicht... De linker tunnelbuis van de Drecht tunnel is dicht op de A16 Rotterdam-Breda na een ongeluk. Dat zorgt voor 5 kilometer, file. En bijna een uur vertraging naar Amsterdam op de A44 vanuit Den Haag. Na een ongeluk bij Kaagdorp, 5 kilometer, file. de linker rijstrook is dicht. Dankjewel. In drie van de 16 ovens van het bakkersbedrijf Bakkersland is de afgelopen twee jaar asbest vrijgekomen. Zembla die heeft daarover vanavond een aflevering. Straks de maker in de studio.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 Vitens gooide de knuppel in het hoenderhok en volhard nu ook in het besluit om niet langer samen te werken met een Israëlisch waterbedrijf. Israël is boos, blijkt uit een brief op poten van de ambassadeur. The decision by Vittens to cancel its agreement with Mekorot was contrary to any logic. In de Tweede Kamer neemt de irritatie toe. Het NOS Radio 1 Journaal. Uh. Met Marcel Oosten en Frederik De Jong. PGGM stopt met beleggen in vijf Israëlische banken... die nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden financierden. De VN noemt deze nederzettingen illegaal. Waterbedrijf Vitens, hoorde u ook, nam al eerder besluiten... om zich terug te trekken uit het land. De Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Cordate... is blij met deze stappen van deze twee bedrijven. Directeur Simone Filippini hoopt dat het andere bedrijf... er ook toe aanzet om uit Israël te vertrekken. Er zijn nu al twee à drie bedrijven die dat soort besluiten hebben genomen... En... Ik kan me voorstellen dat anderen dan een kijk van... hey, wauw, dat, dat, misschien moeten wij ook ons even achter de oren krabben... of wat wij doen in die gebieden uh, wel een goede zaak is. We hebben contact met Israël, want daar is op dit moment... PvdA Tweede Kamerlid Michiel Servaas. Goedemorgen. Goedemorgen. Krijgt u daar al reacties op de besluiten van Vitems en PGGM? Nou, het leeft uh, wel. Uh, de reacties verschillen natuurlijk wel uh, met wie je spreekt. Ik heb uh, de afgelopen dagen veel gesprekken gevoerd met alle partijen, Israëlische, Israëliërs en Palestijnen. Uh, maar ook binnen Israël hoor je hele verschillende verhalen eigenlijk hoor. Hè. De Israëlische regering heeft van zich laten horen. Hè. Die hebben gisteren ook een statement uh, daarover afgegeven. Ja. Uh, die zijn kritisch daarover, uh, die zijn teleurgesteld daarover hebben ze gezegd. Maar als je met anderen... Politieke partijen spreekt of met maatschappelijke organisaties, mensenrechtenorganisaties. Uh, die hebben daar eigenlijk heel veel waardering voor. Dus dat hangt er maar net vanaf met wie je praat hier. Zijn dit incidenten, denkt u, of is er sprake van een trend? Nou, het, het is altijd. Als je, het zijn eigenlijk drie zaken die spelen. In het afgelopen jaar zou je kunnen zeggen: Haskoning, die zich heeft teruggetrokken uit een groot waterzuiveringsproject. Dat was overigens echt een duidelijk geval. Hè. Daar ging het om een project dat nederzettingen zou voorzien van waterzuiveringsinstallatie... waar de Palestijnse autoriteit op die grondgebied het plaatsvond tegen was. Maar die andere zaken, Vtens en nu PGGM... Die vinden weliswaar de tijd naar elkaar uh, plaats, maar ze zijn alle drie toch weer wat anders. En in het geval van PGGM is het ook wel goed om vast te stellen dat PGGM hier eigenlijk al jaren mee bezig is met deze afweging. Uh, ook al jaren in gesprek zijn gegaan met de Israëlische banken waarin zij investeerden. En waarvan zij dus zagen dat die ook uh, de nederzettingen, de illegale nederzettingen, ondersteunden. En pas toen zij tot de conclusie kwamen: uh, hier komen we niet uit, deze banken gaan niet. Uh, hun beleid veranderen of bijvoorbeeld een harde grens stellen... tussen hun activiteit in Israël, waar natuurlijk geen enkel probleem meer is... en de activiteit die de nederzetting ondersteunen. Pas toen zijn we tot deze conclusie uh, gekomen. Dus ja. het is eigenlijk al een proces wat een paar jaar gaande is. Ja, uw SGP-collega Van der Stijn noemt de sfeer die nu ontstaat meer een boycott. Hij wil een debat in de Kamer. Wat is de opstelling van de Partij van de Arbeid? Nou, het uh, debat is altijd goed, uh, lijkt mij... Uh, ik herken dat absoluut niet. Uh, het zijn besluiten die door bedrijven zelf genomen worden. Ik heb begrip voor die, uh, voor die besluiten die zij uh, nemen. Zij kijken naar het internationaal recht. Zij kijken inderdaad op wat voor uitspraken er door de VN en door het, ja. het, de hoven van de VN in Den Haag notabene uh, zijn gedaan. Dus dat is heel goed. Zij maar... nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja, maar als ik u even mag onderbreken, uh, het lijkt niet alsof het nu ja. alleen uh, Israël in vizier is. Wordt dat door die bedrijven dan ook bij andere landen gedaan? Ja, dat vind ik altijd een beetje vreemde redenering. Hè? Dat als je, als je zeg maar, geen argumenten meer hebt om, om, om uh, hier uh, tegen in te gaan... dat je zegt, ja, maar moet ergens anders ook? Ja, natuurlijk moet het ergens anders ook, maar dat is nog geen reden om het hier niet te doen. Ja. Het is een belangrijke situatie. Uh, het is overigens niet alleen zo dat je uh, het internationaal recht zou moeten respecteren. Het is ook dat we op dit moment de vredesonderhandelingen tussen Israël... ...en de Palestijnen echt in een cruciale fase uh, beland zijn. Dat is echt wat ik van de gesprekken deze week nog wel het belangrijkste meeneem. Uh, die gesprekken, daar is echt het uh, moment van de waarheid langzamerhand aangekomen. Uh, maar die gesprekken worden wel gefrustreerd... ...elke keer dat Israël weer nieuwe aankondigingen doet... ...om uh, nederzettingen te bouwen of nederzettingen uit te breiden. Uh, dus het is een belangrijk moment wat dat betreft voor Nederland, maar ook voor Europa... Uh, om duidelijk te maken, wij zullen niet accepteren dat Israël vooruit loopt eigenlijk op een akkoord. Hè. Als er uiteindelijk grenzen tussen twee landen, de Palestijnse staat en de Israëlische staat, overeengekomen worden, is dat prima. Uh, maar dat nederzettingenbeleid gaat daar volledig tegenin en ondermijnt dus eigenlijk ook die vredesbesprekingen die op dit moment uh, gevoerd worden. Maar misschien is het daarom juist goed om daarover te debatteren in de Tweede Kamer, om dit te onderstrepen. Want u zegt net, ja, debatteren is altijd goed zo in het algemeen. Maar het is toch wel een belangrijke nee, nee, nee, kwestie. Nee, ik vind het, absoluut, het is een belangrijke kwestie. We hebben het daar overigens al uh, voor de kerst uitgebreid met elkaar over gehad. Ik geloof niet dat meneer Van der Staaij daarbij aanwezig was. Uh, maar daar hebben uh, alle politieke partijen zich juist hierover uitgesproken. Uh, waarbij overigens voor het beleid van de Nederlandse regering, hè, het ontmoedigingsbeleid, zeer brede steun uh, is. Het is dus misschien goed om te realiseren dat dat niet nieuw beleid is van dit... Uh, kabinet, maar dat het eigenlijk al is ingezet twee kabinetten geleden... door toenmalig minister Verhagen. Dat is dus voortgezet door VVD-minister Rosenthal... en nu voortgezet wordt door onze eigen PvdA-minister uh, Timmermans. Dus we hebben daarover gehad, maar ik vind het uitstekend... om naar aanleiding van deze situatie... juist omdat het vredesproces nu in zo'n cruciale fase zit... opnieuw met elkaar van gedachten te wisselen, zeker. Dank u wel, PvdA Tweede Kamerlid Michiel Servaas. Bijna kwart over acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In drie van de zestien ovens van bakkerijconcern Bakkersland... is de afgelopen twee jaar asbest vrijgekomen. En tenminste één keer is daar om een partij brood uit de handel gehaald. Dat meldt het VARA-programma Zembla vanavond. Hier te gast is de maker van de Zembla-aflevering, Sander Rietveld. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Asbest in brood, op brood. Wat is er mis met die ovens? Het gaat om hele oude uh, industriële bakkersovens. Die staan in de meeste industriële bakkerijen nog. En daar is destijds asbest in gebruikt als isolatiemateriaal. zit dus asbest uh, karton in, asbest koord, asbest platen. Ja. Destijds die... een, een, een materiaal wat veel werd gebruikt voor. Ja, in de... alle, ja. Uh, allerlei toepassingen. En uh, dat, die ovens zijn nu een beetje aan het eind van hun levensduur. Dus dat asbest uh, dat komt vrij. Hm. En dat is in een aantal gevallen gebeurd. Op, in één geval is het ook op het brood, minstens één geval ook op het brood terechtgekomen. Het brood is teruggehaald uit een distributiecentrum door Bakkersland. En in de uitzending zit ook bijvoorbeeld de, de, de oud-voorzitter van de ondernemingsraad van Bakkersland. Die zegt, dit komt allemaal omdat wij niet genoeg geld krijgen van de supermarkten om onze ovens te vervangen. Want de supermarkten zouden dat moeten betalen? Nou, de supermarkten zouden meer voor het brood moeten betalen. Ah. Die knijpen eigenlijk, zegt de, de oud-voorzitter oud van de OR, die knijpt de, de bakkerijen af. Ja, ja dus ze leggen het dus lekker makkelijk, de schuld bij een ander leggen. Ja, dat is wat, uh, wat, wat in ieder geval uit de vakbondshoek uh, wordt gezegd. Bakkersland zelf overigens uh, zegt dat niet. Die willen daar absoluut geen mededeling over doen, over hun commerciële relaties. Maar dat is wat wij van bronnen uit de bakkerijsector te horen hebben gekregen. Klinkt verontrustend, asbest in brood, maar is het ook echt gevaarlijk? Er ontstaat longkanker omdat je asbestdeeltjes inademt. Maar wat gebeurt er als je het eet? Dat weten we niet. Bakkersland zelf zegt, uh, het kan helemaal geen kwaad. Dus maakt u zich vooral geen zorgen. Uh, maar de realiteit is dat deskundigen uh, uh, daar eigenlijk helemaal geen enkel idee over hebben. Er is nooit onderzoek naar gedaan. Oh, dus het kan ook gevaarlijk zijn. Ja, er, zit, er zijn verschillende asbestdeskundigen die ons hebben verteld... het zou ook wel gevaarlijk kunnen zijn. Uh, want er komt bijvoorbeeld buikvlieskanker voor door asbest. Nou, dat zou kunnen komen door eten, dat weten we gewoon niet. Ze zijn nu wel bezig met die ovens he, om ze te vernieuwen. Ja, uh, na de laatste uh, as asbestincidenten in 2013, afgelopen zomer... is uh, Bakkersland begonnen met het vervangen van deze ovens. En dat gaat twee jaar duren. Hoe kwam jij hier zo op, dit verhaal? Uh, wij wilden graag uh, uh, kijken naar de, de rol van de supermarkten. Uh, omdat we het horen hadden gekregen naar onze uitzending over het vlees... dat daar uh, eventueel nog meer in zou zitten. Uh, en toen kregen we een tip... Uh, uit de bakkerijwereld. En uh, uh, toen hebben we die asbest inventarisatierapporten uh, achterhaald om het hard te krijgen. En hebben de, uh, ja, Bakkersland heeft gereageerd. Hè? Wel, het zit niet in de uitzending, maar heeft wel vragen beantwoord. Ja, Bakkersland wilde absoluut niet uh, op camera reageren... omdat ze niet hun commerciële partners in verlegenheid wilden brengen, de supermarkten. Nee. Maar dat doen ze wel door te zeggen dat die te weinig voor het brood betalen. Dat zegt Bakkersland niet zelf. Oh, dat ze niet dat zelf. zegt alleen ah. de oud-voorzitter van de ondernemingsraad... Ah. Um, ze hebben zelf niet gereageerd. We hebben ook niet in de fabrieken kunnen kijken. Uh, dus we hebben ook niets kunnen controleren van wat Bakkersland zegt uh, en wat de supermarkten zeggen. Die zeggen namelijk op ons brood zit geen asbest. Dat hebben we nergens kunnen controleren. Hm. Dus het is tijd dat de inspectie hier eens langs gaat, lijkt me. Ja, dit lijkt me absoluut iets voor, uh, voor de NVWA en eventueel ook voor de arbeidsinspectie. Want het gaat natuurlijk ook om de gezondheid van die werknemers. Nou, supermarkten ook gereageerd nog? Of, uh, die nog uh, ook alleen schriftelijk. alleen schriftelijk. En op hun brood zit geen asbest. Dat is eigenlijk de bottom line. Dat wat ze zeggen. Hm. Ja, ja. Het uitgebreide verslag vanavond om tien over negen op Nederland 2. Dankjewel Sander Rietveld van Zembla. Geen Eerst informatie bij de ANWB, Kees Kaks. 200 kilometer ruim en uh, toch wel twee forse problemen. De eerste is de A12 daarna richting Utrecht. Bij Woerden zitten meerdere auto's op elkaar. Daardoor is alleen maar de vluchtstrook beschikbaar voor het verkeer. 12 kilometer file is het gevolg vanaf Gouda tot aan Woerden. En het advies om maar om te rijden naar Utrecht vanuit Den Haag... dat kan dan vanaf knopend Prins Klausplein via Amsterdam over de A4... Wel de A4 en niet de A44, want daar is ook veel vertraging vanochtend. Richting Amsterdam na een ongeluk bij Kaagdorp. Ruime uur vertraging, 5 kilometer file tussen Warmolt en Kaagdorp. De linkerrijstok is nog altijd dicht. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. 17 minuten over 8. De Koninklijke Landmacht bestaat 200 jaar maar liefst... en dat wordt vandaag gevierd in Den Haag met een bijzondere ceremonie. Mark Robin Visser is daarbij. Ja, een bijzondere ceremonie met uh, zo'n 1.500 militairen die daar meedoen. doen. Die zijn vanochtend al vroeg uh, met bussen uit het hele land uh, op het Malieveld aangekomen. Ik bevind mij nu op de vierde verdieping van het oude uh, gebouw van het ministerie van Vrom. Dat uh, is daar op tien minuten lopen uh, vandaan. En hier zijn die militairen zich nu allemaal op uh, allerlei afdelingen aan het omkleden. Dus het kantoorgebouw staat, uh, staat leeg, het komt er heel goed uit. Uh, ik heb het gevoel alsof ik uh, achter de uh, schermen van een grote theaterproductie terecht ben gekomen, er zijn allemaal mannen half ontkleed met uniformen in de weer en dan ook met knoopjes. Het is, lukt het allemaal een beetje? Ja hoor, het lukt prima. Want jullie moeten elkaar aankleden, hè? want het steekt nogal nauw. Ja, het is even met die knoopjes, dan moet je goed kijken hoe het zit en dat het allemaal goed blijft zitten. We hebben het uh, niet voor niks over. Ceremonieel tenue, of niet, sergeant van Belen. Dat, uh, dat is correct. Het is onze ceremonieel tenue voor ja. deze speciale gelegenheid. Heeft u het al eens eerder aangehad? Ik, uh, ik heb het zelf eerder aangehad, uh, om het even te controleren of het daadwerkelijk goed zat voor vandaag. Ah, en dat, is dan ook, dat was de eerste keer? Dat was voor mij de eerste keer, zeker weten. Wat mij opvalt is dat uh, de jongens zijn ook allemaal uh, met allemaal uh, kratjes bezig. Iedereen heeft zijn eigen grote Trommel, zullen we maar zeggen. En wat zit daarin? Ja, dat, dat klopt. Uh, het pak bestaat uit uh, meerdere delen. In de kratjes zelf zitten nog wat onderwerpen, zoals uh, de witte handschoenen, uh, de Britels. Uh... Er is nu iemand mee bezig. Wat zoekt u? U heeft de mond vol, hè? moet ook nog een boterham gegeten worden, maar u mag best met volle mond praten mee hoor. Wat haalt, wat, is dat uw kratje? Nee, het niet Oh, dat is niet uw kratje. Hij haalt nu een bretels van iemand anders. Uh... Ja, dit uh, zijn de kratjes die over zijn. Eigenlijk de ex extra spulletjes die we mee hebben, voor als, het geval, uh, als er iets kapot is, dat we dat kunnen vervangen. Ja, oké. Okay. Uh, loop even met me mee, want uh, dit is uw, uh, hoe noemen we dit, uw regiment? Ja, dit is uh, mijn uh, regiment, het uh, regiment Limburg-Siaris, Tweevis uh, Panzer en uh, wij. Uh, een deel daarvan is vandaag hier. Ja, oh een deel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, regiment, dat is ook iets uit de geschiedenis, hè? dat uh, is ja. op zich ceremonieel. Ja, dat, dat klopt. Onze regiment is al, uh, al heel erg oud en dat, uh, dat is overgenomen door verschillende, ja. verschillende eenheden. En nu is dat door, wordt dat door ons gedragen en ja. uitgedragen. Ja. Laten we even kijken hoe het hier uh, gaat. Heren, goedemorgen. Liggen we op schema? Uh, wij liggen zeker op schijn. Ja. U heeft de schoenen al gepoetst, zie ik? Die zijn zeker gepoetst. Dat zeg, en dat pak, dat krijg je gewoon, dat is al in de, in de vouw. Hè? Dat is al helemaal uh, voor elkaar. Ja, dat moet ze niet aan mij overlaten. Nee. <lacht> nee, u bent geen strijkert? <lacht> nee, niet van huis uit. Heeft u dit pak al eens vaker aangehad? Ja, wel een paar keer. Ja. Je kunt aan het pak ook zien, zeg, het lekt hier enorm. Er is hier een enorme lekkage aan de gang. Ik zou er niet onder gaan staan. Nou ja, overheidsgebouwen. Het is, <lacht> het is een oud overheidsgebouw. Je kunt aan het uh, ...uniform ook zien met welke regimenten we te maken hebben. Correct, correct. Hoe, hoe herkennen we jullie? Want jullie zijn de Limburgse jagers. Correct. Um, met name de, de kleur in dit geval. Het ja, groen, het groen. groen. En het uh, rood van de stamregimenten van waar wij ja. vandaan zijn komen. Ja, welk jasjes van u? Want we hangen er hier ik een heleboel. Die op. mooie flosjes. Oh, en waarom krijgt u extra flosjes? Omdat ik de bevelvoerend commandant ben. Kijk eens aan, Het ziet er dan iets mooier uit. Zeg, veel plezier vandaag. Hartelijk dank. En succes, en meneer Van Belen ook. Ja, dank u, u wel. moet nog even, hè, uw fetus zit nog los. Ik uh, ga hem voor de rest even oh. goed aankleden. Okay. <laughs> Zet hem op. Ja, dank u wel. Mark Robin Visser bij de militairen. Het leek er even op dat het zou gaan gebeuren. Na een verbod van vijf jaar weer een Ajax Feyenoord met uitsupporters... Maar het gaat niet door. De burgemeesters durven het wel aan... de Feyenoord-supporters toe te laten... bij de wedstrijd in Amsterdam op 22 januari. Maar de supportersverenigingen van beide clubs... staken er een stokje voor. We gaan erover praten met Ajax Watcher... en schrijver, columnist Menno Pot. Goedemorgen. Goedemorgen. Snapt u de afweging van de supportersverenigingen? Uh, nou, ik, ik begrijp wel een beetje wat hun punt is. Ja, ja natuurlijk... Uh, je moet je dan even, je moet je even neerleggen bij het feit dat er heel kinderachtig geredeneerd wordt in deze kwestie door supporters. Die, uh, die zijn uh, zeer rechtlijnig en streng in de leer. Maar uh, het punt wat door beide uh, groepen gemaakt wordt, begrijp ik wel. Nou, uh, legt u nog even uit, want wat, wat is dat punt? Nou, uh, de burgemeesters die willen uh, Feyenoord-supporters... eventueel toelaten bij uh, de wedstrijd van uh, over twee weken. Dat is een bekerwedstrijd. Maar uh, dan spits de discussie zich vervolgens toe op de vraag... Uh, hoe het dan met de competitiewedstrijd moet... die op 2 maart nog gespeeld moet worden in Rotterdam. Eerder dit seizoen mochten Feyenoord-supporters... niet naar de Amsterdam Arena in de competitie. En de Feyenoord-supporters vinden dus dat de ajax die gelijkmakende beurt nog moeten uitzitten. Ja. Dat die op 2 maart dan ook niet naar Rotterdam zouden mogen. Uh, de Ajax-supporters zeggen, ja, maar dat, dat is niet eerlijk... want jullie mogen nu naar Amsterdam komen... en als wij dan op 2 maart niet naar Rotterdam komen... dan uh, hebben jullie in dit seizoen al een uitwedstrijd uh, weer in, in Amsterdam gehad... maar wij niet eentje in Rotterdam. Uh, dus dat zijn standpunten die uh, conflicteren en daar komen ze niet uit. Nee, maar als... Dat is heel jammer, want het, de burgemeesters wilden wel... Aan, aan hen heeft het niet gelegen dit keer... Ja, maar kennelijk uh, voelen zij de supporters uh, nog niet helemaal aan. Want dit uh, eh, je zegt, ze zijn nou eenmaal een beetje rechtlijnig, maar dat weten we dan al langer. Ja, ja ik denk dat de burgemeesters eerlijk gezegd, uh, <laughs> ik denk dat ze verbaasd zijn geweest over wat zich daar gisteren voltrokken heeft. Uh, dan denk je nou hè, dan stellen we onze verkeer uh, ook moedig op. Ja. En uh, willen de supporters blijkbaar zelf niet. Ik denk dat ze daar uh, van opgekeken hebben. Maar uh, men is er niet uitgekomen. En uh, even nogmaals, ik vind het uh, jammer dat het zo gelopen is... maar van beide supporters vind ik het op zich geen onzin de als je het uh, heel strikt beschouwt. Maar aan de andere kant, als u trouwens even goed in de telefoon zou willen blijven praten... want het geluid is niet geweldig, meneer Pot. Oh, sorry. Nou, ja, dat uh, is alweer een stuk beter. Heel goed. Ik, uh, heel goed. Had de burgemeester niet met de vuist op tafel moeten zijn, uh, slaan en zeggen... ze zijn welkom. Ik kan me heel veel vaders met kinderen voorstellen... die gewoon naar Amsterdam hadden willen komen. Nou, uh, ik denk dat er in die, uh, die combi-treinen waar dan 1600, 500 supporters uh, uh, in hadden mogen plaatsnemen om in het uitvak te gaan zitten. daar zitten over het algemeen niet zo heel nee, veel vaders met mij Dat weet ik dan bij. ook weer. Ja, ja. Dat, zijn de, dat zijn de wat fanatiekere jongens over het algemeen. Ja, maar er zijn er toch uh, best veel uit Rotterdam die wel hadden willen komen, denk ik. Oh ja, zeker. Ja, zeker. Uh, maar als hun eigen supportersvereniging en die van Aert daar niet uitkomen onderling, ja, dan houdt het op. En dan zeggen die burgemeesters, uh, nou, uh, dan niet. <laughs> die zijn daar volgens mij uh, uh, niet eens rouwig om. Ik denk dat die uh, uh, van zichzelf dachten, de burgemeesters, dat ze hier een, een mooi gebaar maakten. Maar de supporters hebben het niet aangenomen. Nee, dus nu uh, moeten we wachten tot uh, het nieuwe seizoen, hè? Ik moet, ik moet wel zeggen, het zou mij ook sterk hebben verbaasd, hoor. Als het uh, in dit geval wel was gebeurd. Want op voorhand had ik helemaal niet verwacht dat die burgemeesters het nu goed zouden vinden. Want het gaat om een wedstrijd op heel korte termijn. En bovendien eentje die s'avonds gespeeld wordt. Het is dan helemaal donker. En als het verlengen wordt, dan duurt dat tot middernacht of zo. Dus, en dat, dat, uh, dat is meestal een reden om uh, niet zo happig te zijn op grote groepen supporters. Dus het, het verbaast me dat die burgemeesters het überhaupt willen. Maar ja, nu moeten we even wachten tot volgend seizoen. Dan beginnen we met een schone lei. Na beide wedstrijden mogen de uitsupporters weer mee. En ik denk dat we daar maar even blij mee moeten zijn dan. Ja, dan kunnen we al dit gedoe achter ons laten. Zo is dat. Hartelijk dank, Menno Pot, Ajax-watcher en schrijver-columnist. We gaan het hebben over de bitcoin. U kent dat wel, het betaalmiddel voor internet. Nou, het was eerst voor echte freaks alleen maar iets. Maar het lijkt wel uh, een blijvertje te zijn. Want zelfs je advocaat kun je er nu mee betalen. Althans, als je cliënt bent van Peter Plasman. Meneer Plasman, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilt u bitcoins? Nou, niet omdat ik een friek ben. <laughs> oh, gelukkig. Uh, uh, uh, ik vind het een, uh, uh, een machtig interessant fenomeen. Uh, ik heb het al een tijdje gevolgd. Volgens mij is het uh, uitermate serieus en uh, zal het ook een grote vlucht gaan nemen. En het heeft uh, een behoorlijk aantal voordelen. Bijvoorbeeld het, uh, de snelheid waarmee betaald kan worden. Het ontbreken van kosten. Je kunt over de hele wereld uh, binnen een paar seconden betalingen verrichten. Uh, dus ik denk dat we er niet meer uh, uh, afscheid van gaan nemen. En ja, dan is het dus een betaalmiddel. Ja. En heeft u het al uitgeprobeerd? Heeft een cliënt al betaald in bitcoins? Nee, er nee, is nog niet in bitcoins betaald. Maar ik wil gewoon de mogelijkheid openen en uh, ik zie wel wat er gebeurt. En op welke manier gebeurt dat dan? Krijg je dat in je e-mail binnen... Uh, nee, daar is een systeem voor. Dus een, een cliënt betaalt, uh, uh, die, die komt bij mij en zegt ik wil de, de declaratie in bitcoins betalen. Nou, dan ga je via internet, uh, uh, zit je op een site, daar moet het bedrag worden ingevuld. De cliënt krijgt een code van die site, die vult hij in, bijvoorbeeld op zijn iPhone als hij die bij zich heeft, of iPad, kan van alles zijn. En dan krijg ik vervolgens het bedrag op mijn bankrekening bijgeschreven. Vindt u het geen risico dat u aangaat? Want wie weet valt die bitcoin wel een keer helemaal terug in waarde. Er staat daar tot niks achter. Het is een afspraak. Ja, dat klopt. Uh, de, de, uh, maar de, de, de, de, de cliënt draagt het risico. Want die krijgt de bitcoins afgeschreven. De, de, de tegenwaarde van het bedrag wat hij op dat moment aan mij moet voldoen. En dat het een systeem is... en uh, dat er niks achter zit... dat is voor mij ook nog een... Uh, een, een zeer aantrekkelijk gegeven. Want nee. uh, uh, het... het het vertrouwde betalingssysteem wat we hebben, het woord zegt het al, is gebaseerd op vertrouwen. En ik heb zelf het idee dat ik en uh, een, aantal, een groot aantal medeburgers van mij daar de laatste jaren ontzettend veel voor hebben moeten betalen. Om dat vertrouwen in stand te houden. En het vertrouwen ontbreekt in het bitcoinsysteem. Uh, daar is het, het systeem zelf wat, uh, wat draait. En dat kan dus ook geen geld gaan kosten in de toekomst. Heeft u er zelf al gebruik van gemaakt? Uh, ik ben een fan van bitcoin, dus dan ligt het voor de hand dat ik zelf over bitcoins beschik. Ja. En wat doet u daarmee? Uh, uh, vooral lachen. Lachen? <laughs> ja. Vooral als ik naar de koersontwikkeling kijk. Dan, ja, ja. dan krijg ik een heel vrolijk gevoel. Maar u heeft er zelf nog geen diensten mee betaald, bijvoorbeeld? Ik heb, ja, ik heb ook wel dingen gekocht. Oké. Okay. Hmm. En is het ook voor u gunstig, qua belastingen? Ik weet niet hoe je belasting heft over bitcoins. Nee, nee, nee. Dat is, dat, daar, voor voor het, mijn betalingsverkeer maakt het helemaal niks uit. Want er is gewoon een declaratie aan een cliënt. Nou, daar kan uh, bijvoorbeeld 2000 euro ex-BTW op staan. Dat ah. bedrag krijg ik binnen. En dat wordt gewoon in mijn administratie op de reguliere wijze okay. verwerkt. Ja, dus daar kan de Belastingdienst wel wat mee. De belastingdienst uh, die heft gewoon over ja. mijn, uh, mijn omzet en mijn inkomsten. En daar verandert helemaal niks in. En dat gaat ook gewoon via uw uh, bestaande bankrekening? U, je hoeft er geen uh, aparte bankrekening voor uh, te openen? Voor de nee, bitcoins. De, de, bij mij gaat de, de declaratie gaat eruit. En als de declaratie betaald wordt, komt dat bedrag binnen op mijn bankrekening. Dus wat dat betreft is het volkomen inzichtelijk. Ik ben heel benieuwd welke waaghalsen zich hier aan overgeven van uw cliënten. Nou, die cliënten die lopen, die hoeven ook geen wagenhalsen te zijn... alleen maar in die zin dat ze zich aan de bitcoin hebben gewaagd. Ja, u zegt net, het risico is voor hen. Nee, kijk, als, als ze bij mij betalen, dan de, geldt de koers van dat moment... Aha. Dus zij weten wat ze kwijt zijn. En het, ja, de, daar staat een kwartier tijd voor. Dus je hebt wel een, een koerswisseling in een kwartier. Maar dat is, uh, dat is minimaal. Dat is te overzien. Dus de, de transactie wordt vastgelegd op het moment dat die wordt verricht. Dus beide partijen weten precies waar ze aan toe zijn. Kunnen we u nu bitcoin-advocaat noemen? Ja, zo gaat het snel. Ik was eerder pokeradvocaat en nu word ik Bitcoin. U gaat mee met uw tijd, heel goed. Van mij mag het. Nee, ik, okay. ik, ik laat me inspireren door wat er in de samenleving gebeurt. En ik vind dit een geweldig uh, fenomeen en daarom uh, denk ik, ik doe er gewoon aan mee. Oké, okay, dank u wel, Graag advocaat daar. Peter Plasman. Zo, meneer, spoelen maar. De Gouden Kroon is met succes geplaatst. Gouden Kroon.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 Dit is Radio 1. Half negen geweest, hoogste tijd voor het NOS Journaal door Ralf Local burgemeester en VVD-wethouder Karel van Gelder... uit Wijk bij Duurstede was betrokken bij Wieteelt. Volgens het AD heeft Van Gelder via een in 2010 een huis in Arnhem gehuurd. Daar werd een jaar later een hennepkwekerij opgerold. De wethouder zou de Stroomman zwijgeld hebben beloofd. Strooman komt volgens de krant nu met het verhaal in de publiciteit... omdat dat beloofde zwijgeld nooit is betaald. Van Gelder noemt het een privékwestie... en zegt dat hij in deze zaak alleen getuige is.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 Belgisch bedrijf in Daver wil het restafval van de Syrische chemische wapens verwerken in Antwerpen, melden Belgische media. Na verwerking aan boord van een Amerikaans marineschip blijft restafval over, dat moet worden verbrand, en het bedrijf stuurt binnenkort een offerte naar de organisatie die de ontmanteling regelt. En Alanska Rus heeft zich niet weten te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. De 23-jarige Nederlandse verloor in de eerste kwalificatieronde van het Grand Slam toernooi van de Rusin Jekaterina Biskova. Richel Hogenkamp komt later vandaag nog in actie in de kwalificatie. En Kiki Bertens, die was al geplaatst. Marco Verhoef van Weerplaza.nl. Ik ben je gaan volgen op Twitter. Ja, dat heb ik gezien. Klopt. Leuk. Ja, en dank nou, voor het terugvolgen. Dat, uh... <laughs> ik hoop dat er regelmatig uh, goede boodschappen jouw kant op kan sturen. Dat je er niet over wat aan hebt. En de boodschap van vandaag is duidelijk. Zacht met uh, wisselvallig weer en ook een hoop wind. Uh, de regen is eigenlijk het land wel uit, maar er volgen al vrij snel buien. Bewolking heeft de overhand. Af en toe een klein beetje zon tussendoor. En uh, dan de temperaturen weer 12 graden op veel plaatsen. Stevige wind langs de kust kan wel hard waaien met windkracht 7. En we hebben forse windvlagen. Nou, volop herfst zou ik zeggen. En blijft dat zo? Uh, nee, dat gaat wel wat veranderen. Dat gaat stapsgewijs. Morgen is dat al duidelijk een stuk minder zacht. Ik zeg met nadruk nog niet kouder. Want daarvoor moet de temperatuur onder het langjarig gemiddelde komen. Dat is een graad of 5 à 6. Morgen is het 8 graden. Dus dat halen we nog steeds niet. Maar het is wel een stuk rustiger met de wind. Het is ook meest droog. En de zon schijnt van tijd tot tijd. Zaterdag kan er wel weer wat regen vallen. En dan komt langzaamaan koudere lucht toch echt dichterbij. Zondag is het normaal. Dus een graad of 5 6 met in de nacht misschien wel een graadje vorst. En misschien dat we volgende week wel eens... Keer naar wat meer weer gaan en dat het in de nacht in elk geval duidelijker gaat vriezen. Dankjewel. De verkeersinformatie naar de ANWB. Kees Kwaks is er nog meer misgegaan. Ja, ja, deze ochtend speelde nou, niet te boeken in als de meest handige. Veel ongelukken en ja, veel vertraging. Met name op de A12 naar richting Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Woerden. 14 kilometer. Nog altijd zijn alle rijstokken dicht bij Woerden. Na een ongeluk met meerdere auto's. Verkeer moet al langs via de vluchtstrook. Ja, dat gaat natuurlijk niet geweldig. Dus beter om om te rijden naar Amsterdam vanuit de Haag. Van verknopend Prins Klausplein. En dan moet dat gebeuren via Amsterdam en Utrecht. Op de A13, daarna Rotterdam. Daar ging het ook mis bij Delft-Zuid. 6 kilometer fielden vanaf Klappend Prins Klausplein. Linker rijstrook is dicht. En bij Rotterdam vanochtend uh, op meerdere plaatsen problemen. Nu weer op de A16. Breda richting Rotterdam. Een ongeluk met een aantal personenauto's en een motorrijder... bij het knooppunt Ridderkerk. Daar zijn twee rijstroken dicht. En weer een nieuwe aanrijding op de A20 naar Hoek van Holland. Dat zorgt voor 11 kilometer vanaf knooppunt Gouwe... tot aan knooppunt De Bregseplein. De is dicht. En er is dik een uur vertraging op de A44... nog altijd vanuit Den Haag naar Amsterdam. De oorzaak is het ongeluk bij Kaagdorp. 9 kilometer vielen daar. De rijstrook is dicht. Nou, sterkte allemaal die vaststaan. U kunt in ieder geval blijven luisteren. Want we dadelijk spreken wij een imker...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 U rijdt de innovatieve Volvo V60 Plug-in Hybrid tot 2019 met maar 7% bijtelling. Kijk op volvocars.nl. Hey, ga je mee lunchen? Pff, ik heb nog te veel werk.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 Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We hebben te weinig bijen in Europa. Te weinig om alle gewassen te kunnen bestuiven. Uit onderzoek waaraan wetenschappers van de Wageningen University meewerkten... blijkt dat we zo'n 7 miljard bijen tekort komen. David Klein is een van de onderzoekers. We spraken hem eerder deze uitzending. Hij zegt dat het probleem vooral komt doordat we veel meer koolzaad... en zonnebloemen verbouwen, bijvoorbeeld voor biodiesel. We hebben een vergelijking in die paper gemaakt uh, tussen 2005 en 2010... En je ziet dus dat uh, tussen die twee periodes het oppervlak met die twee gewassen... met name koolzaad en, en zonnebloem enorm omhoog is gegaan. En dat leidt dus tot een groter tekort aan, uh, aan, aan honingbijen. Een tekort aan honingbijen, dus de hoogste tijd om een imker te spreken. Pim Lemmers van de Bee Team, goedemorgen. Goedemorgen. Het is goed dat er eindelijk onderzoek is, vindt u dat? Nou, ik heb uh, tien jaar geleden dit al geroepen oh. en gezegd van... jongens, het gaat heel slecht met de bijen. En uh, ja, toen werd er een beetje lacherig over gedaan. De schouders werden omhoog uh, getrokken. En uh, ja, je ziet toch wel dat uh, het is nog geen 2 voor is. En uh, ja, een van de redenen die we zojuist hoorden hier op Radio 1... Uh, ik vind zelf... Uh, het, het, ja, we hebben in Nederland geen zonnebloemen. We hebben in Nederland een uh, beperkte hoeveelheid aan hectare aan koolzaad. Dus in Nederland is dit zeker niet een van de, van de oorzaken. Als we Europees gaan kijken, dan, dan kan ik het wel onderstrepen en onderbouwen. Dan denk ik van ja, Frankrijk en, en, en Duitsland uh, zijn landen waar er zaten en, en heel veel zonnebloemen in voorkomen. Maar het is absoluut niet een van de redenen. En wat is er dan nog meer aan de hand? Nou, het is heel scala. Hè? We, we, we praten met z'n allen over, over gif, landbouwgif. Wat, wat, wat schadelijk is, mogelijk schadelijk is voor de bijen. We praten over een, een, een tekort aan bloemen. Mensen hebben druk. Mensen hebben geen tijd om te tuinieren. Gooi je de tuin maar vol met, met stenen. Uh, er is een faroamijt Dat is een beetje wat parasiteert op de bij. Waardoor de bij ziek, zwak en misselijk wordt. En uiteindelijk overlijdt. En, ja, en afgelopen maandag kreeg ik vanuit het land weer heel veel... Uh, bijna huilende imkers aan de lijn. Vooral uh, vanuit Brabant waar de bijen volken weer dood waren. En dan denk ik van, ja jongens, het is heel jammer allemaal. Hoe, hoe komt dat dan, meneer Lemmers, dat die dood zijn gegaan? Nou ja, dat is toch uh, een beetje koffiedik kijken. Ik zei uh, zojuist al uh, buiten de uitzending... om als we naar de maan willen, kunnen we naar de maan morgen. Uh, waardoor de bijen dood gaan, dat weet niemand. En ja. uh, vorig jaar... Uh, uh, het is gewoon koffiedik kijken. De een ja. zegt, komt er dit. De ander zegt, komt er dat. En uh, ja, uh, zeg het maar. Ja, Het is een hoeveelheid aan factoren. Maar komen wij ook in Nederland dus al bijen tekort? Nou, in Nederland nog niet. Uh, dat zijn de signalen die ik vanuit de tuinerijen opvang. Dus de aanval is er ook uh, nog wel, meneer Lemmers? Ja, absoluut. Men zegt ook dat het aanval Imkers terugloopt. Nou, 2012 was het jaar van de bij. Uh, heel veel bekende Nederlanders, heel veel radioprogramma's hebben de, de bij gesteund. En je ziet dat er gewoon wachtlijsten zijn. En in april 2013 werd er de, nou heb ik een bijvolk in, in de Tweede Kamer, Binnentuin, ingezet uh, in Den Haag. En je ziet dat er een stukje bewustwording komt. En er komt geld vrij, er moet meer onderzoek komen. Naar, naar de oorzaken van de bijsterfte. Iedereen loopt met roepen. Er moet een onderzoek komen. Dat loopt roepen is al vijf, zes jaar. En intussen gaan de bijen gewoon nog dood. Nou, dat onderzoek is er nu dus. Onder andere van de Wageningen Universiteit. Ja, precies. Nou, de Wageningen Universiteit heeft dan onderzoek verricht. In, in Londen, in Parijs, in Spanje, Madrid. Iedereen die denkt dat ze het wiel opnieuw hebben uitgevonden. En uh, ja, vervolgens uh, verdwijnt zoiets in de, in, in de la ergens. En uh, gebeurt er gebeurt gewoon helemaal niks. En ja, uh, van de week hebben we contact gehad met, met Brussel, het Europees parlement. En ja, het gaat om een stuk bewust worden. We moeten met z'n allen die kar gaan trekken. Dat, uh, dat eindelijk die bijen sterft een keertje ophoudt want uh, het is heel droevig om dode bijenvolken aan te treffen, hoor. Wat moet er zo snel mogelijk gebeuren als eerste? Nou, als eerste, wat ik begrepen heb ja, vanuit Den Haag van uh, de staatssecretaris mevrouw Dijksma, is dat er binnenkort een debat is in de Tweede Kamer waarin uh, geld vrij gaat uh, gemaakt worden voor een bijenmakelaar. Dat is iemand die uh, ja, een stuk educatie naar de inkers moet brengen, maar ook een stuk natuureducatie op scholen. Dat mensen weten hoe belangrijk bijen zijn, want zonder bijen hebben we geen fruit, geen appel, geen peer, geen aardbei. Uh, er moet meer geld vrijkomen voor, uh, voor, uh, voor onderzoek. En ik denk wat het handigste is dat we een keertje alle handen in één slaan. En dat niet iedereen individueel denkt van we hebben de oplossing. En dat we met z'n allen eindelijk eens een keertje rondom de tafel gaan zitten. En dat er eens een, een gedegen onderzoek gaat volgen. Communicatie, altijd belangrijk. Imker Pim Lemmers, hartelijk dank. De woningmarkt zit weer in de lift. 2013 lijkt het beste jaar voor de verkoop van woningen te worden... sinds het uitbreken van de crisis. De prijzen dalen nog steeds, nog wel. Maar na meer dan vijf jaar lijkt de crisis... de malaise wel zo'n beetje voorbij. Straks om tien uur presenteert de NVM, Makelaars Club... de cijfers over vorig jaar. En Bert van Sloten, onze economieverslaggever, schetst de crisis nog maar eens even in vogelvlucht. Het begint allemaal in 2008. CBS is een van de eersten die merkt dat het minder gaat met de verkoop van huizen. De cijfers in november van dat jaar vallen fors tegen. De daling van het aantal verkopen is buitengewoon groot. En dat is 30% minder dan in oktober. En het is ook 35% minder dan in november vorig jaar. Oftewel, de activiteit op de markt voor bestaande koopwoningen is toch sterk teruggelopen. 2008 wordt uiteindelijk een rampjaar. De crisis slaat hard toe. Maar de makelaars blijven optimistisch. Ja, de prijzen stabiliseren. Nou, dat zegt toch dat de woningmarkt een soort nieuw evenwicht aan het vinden is. En dat is al heel knap uh, met, met, met de crisis uh, achter de rug en nog voor ons. Nieuw evenwicht noemt Ger Hukker van de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars, het. We hebben de opgaande lijn gewoon te pakken. We doen 15% meer transacties ten opzichte van vorig jaar weliswaar diep gezonken toen, is toch een, bemoedigend, uh, een bemoedigende ontwikkeling. Bemoedigend, maar ondertussen blijven de bordjes te koop... gewoon wel in de tuin staan en achter het raam. En de consumenten beginnen hun gedrag te veranderen. Uh, als je nu een bezichtiging met een consument hebt uh, van een uur... dan wordt er een uur aan vastgeplakt van uh, wat gaat de markt doen. Uh, nou, de, de zwartkijkers die, uh, die bewegen zich überhaupt niet. Niet alleen de crisis krijgt de schuld. Ook de spelregels die door de politiek worden gewijzigd... spelen een rol. Hypotheekrenteaftrek, maar ook de voorwaarden die banken gebruiken... om hypotheken te verstrekken, veranderen. Malaise, dieptepunt Bodem nog niet bereikt. Het zijn de woorden die in 2010 vooral gebruikt worden. En dan komt er in 2011 nog de stijging van de rente. En het nieuwe woord, dubbele dip bij. Kom verder, dit is mijn huis. En dan beginnen de prijzen te dalen. Huizenverkopers nemen tandenknarsend. Genoegen met een lagere verkoopprijs. Als ik hem voor een hogere prijs zou aanbieden... dan prijs ik mezelf uit de markt. Verder moet ik concurreren met woningcorporaties... die hun verhuurhuizen in de verkoop doen. En dan heb je voor hetzelfde bedrag een heel woonhuis. Maar het blijft zorgen aan een doodpaard, zo lijkt het. De makelaars blijven ook in het vierde crisisjaar optimistisch. Maar de werkelijkheid is dat de minder huizen tegen lagere prijzen worden verkocht. Eind 2012 is er een korte opleving: een stijging van maar liefst 19 procent. Maar dat komt vooral doordat de regels worden gewijzigd. Het is een kort Opleving. Het heeft alles te maken met mensen die nog dit jaar een huis willen kopen... zodat ze onder de huidige fiscale regels vallen van hypotheekrenteaftrek. Want volgend jaar veranderen die regels. Vanaf 1 januari zijn ze, zijn ze anders, wordt de hypotheek uh, duurder... en ja levert hogere maandlasten op. Dus het loont voor veel mensen om nog dit jaar een huis te kopen. En dat zie je terug in die cijfers. En de vereniging Eigen Huis krijgt gelijk. Want in januari 2013 werden er fors minder woningen verkocht. Maar afgelopen jaar kwam dan toch de kentering. Net de prijs verlaagd, dus ik hoop dat we nu vandaag het koper gaan vinden. En dat lukt. 2013 is vooral door het laatste kwartaal een beter jaar dan 2012 geworden. Ja, we hebben zelf wel een hele drukke maand gehad. Ik denk wel dat uh, kopers wat meer uh, vertrouwen krijgen... en daardoor die stap wel weer gaan nemen. De woonsituaties blijven veranderen. Mensen blijven een nieuw gezin ontwikkelen... gaan uit elkaar, uh, hebben te maken met een overlijden... En dat betekent dat die situaties blijven veranderen. Dus ja, ik zou zeggen, sla je slag nu. Maar ook dit jaar zijn de regels weer veranderd. Zo is de grens voor de nationale hypotheekgarantie opgetrokken. En ook dat zorgt de laatste maand voor een opleving. En dan met name bij woningen in de prijsklasse tot 2 ton. Duurdere huizen blijven lastig te verkopen. Ook al zijn de mogelijke kopers nog zo aardig. Hoi. Leuke mensen dadelijk presenteert de NWM het jaaroverzicht 2013. Cijfers over vorig jaar. Louis Dekker, onze verslaggever, is daarbij. De NOS houdt u op de hoogte de hele dag op Radio 1. De Koningsspelen zijn op 25 april. Is dat nou een handige datum of niet in verband met de meivakantie? We vragen het straks aan Richard Krajcek. vragen nu Kees Kwaks bij de ANWB. Hoe het ervoor staat op de weg? Blijft het lastig, Kees? Ja, blijft zeker lastig. 225 kilometer, daar verandert ietsje gek veel aan. Um, er zijn drie echt problemen. De A12, dat is het eerste. Den Haag richting Utrecht. 14 kilometer vanaf Zevenhuizen tot Woerden. is iets gewijzigd aan de verkeerssituatie bij Woerden. Het verkeer moest langs via de vluchtstrook. Nou, dat hoeft niet meer. Er is nu één rijstrook open voor het verkeer. Maar bij lange na is dat niet genoeg. Dus nog altijd advies om maar om te rijden via Utrecht. Vanuit Den Haag kan dat via Amsterdam. Dan de A44, de Naar richting Amsterdam. 10 kilometer via vanaf Leiden tot aan Kaagdorp. Na het ongeluk bij Kaagdorp is de linkerrijstrook nog altijd dicht. Dik nu een uur vertraging. En er zijn problemen nu op de A58 Vlissingen richting Breda. Zo'n ongeluk gebeurt bij Heerle. 4 kilometer vielen vanaf Bergen-op-Zoom. De linkerrijstrook is dicht. Het zorgt ook voor vertraging in de andere rijrichting. Vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom. Daar staat tussen Roosendaal en Heerle 7 kilometer. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. In Irak wordt in toenemende mate het land getijsterd door geweld. Veel inwoners vragen zich af of de situatie... na de verdrijving van Saddam Hussein door de Britten en Amerikanen... er ook maar iets op vooruit is gegaan. Irakse stad Fallujah is weer in handen van radicale moslims. In 2004 hebben daar Amerikanen zwaar voor gevochten, ook tegen die radicale moslims al. Militairen die toen bij de gevechten betrokken waren, hebben er grote moeite mee dat de geschiedenis zich, geschiedenis zich nu herhaalt. En dat geldt ook voor de nabestaanden van de vele gesneuvelden. Correspondent Wessel de Jong in de Verenigde Staten zocht ze op en vroeg ze hoe ze het nieuws ervaren. You know, I thought that something good has come of this. And then it's just turned into a complete mess. Again. Ik dacht dat die oorlog toch ergens goed voor was geweest. Maar het blijkt nu dezelfde puinhoop, zegt Tracy Miller. Haar zoon was een scherpschutter bij de Mayoneers. Die in november 2004 sneuvelde bij de zogeheten Tweede Slag om Fallujah. Some of Nick's Marine Buddies, a lot of them, are on Facebook. En I've seen. Fallujah is De strijd nu bewijst hoe zinloos het toen allemaal is geweest, meent de moeder. Aan wat de vrienden van zoon Nick op Facebook schrijven, ziet Tracy hoe pijnlijk die zinloosheid is. Van what Nick was fighting. It wasn't Iraqi people so much as people who came across the border from Syria. And what's changed? Nothing. Haar zoon vertelde in de tijd dat hij vocht tegen moslimstrijders die uit Syrië kwamen. Er is dus niks veranderd, zo blijkt uit het nieuws. En daar heeft ook ex-marinier Dario de Battista het moeilijk mee. Hij vocht in de eerste slag om Fallujah. Het is allemaal bijzonder ontmoedigend. Er zijn zoveel offers gebracht. We kregen zoveel steun. En dan komt er een klein groepje om dat allemaal kapot te maken. Is het dus allemaal zinloos geweest? Of het zin heeft gehad, vindt Dario een moeilijke vraag... Is secure? Is it stable? Maar hij weet wel dat het hoofddoel, het land stabiel maken, dat dat gemist is. I oh. try niet te not to watch the news Is everywhere you, go. you go a bar, there's news on. Omdat het allemaal zo pijnlijk is, vermijd Dario het nieuws. En dat geldt ook voor Tracy. It was all for nothing. As a mother, first of all, I I miss him every day. And this this brings it back. In many ways. Ze heeft geen zin om het allemaal weer opnieuw te beleven. En toch, er zit een lichtpuntje aan het nieuws. Ik ben zo blij dat er deze keer geen Amerikanen bij betrokken zijn. En dat is ook Dario's houding. Ik wil Amerika de volgende paar plaatsen. uit zitten. Zet je een op de bench. Wat mij betreft mag Amerika een rondje overslaan en deze keer op de bank blijven zitten. Irak heeft genoeg gekost, vindt hij. Maar eigenlijk niet aan Dario. Hij liep geen schrammetje op in Irak en daarover voelt hij zich schuldig. Om dat schuldcomplex en de pijn kwijt te raken is hij gedichten gaan schrijven. Room clearing in Fallujah. The signal journeys down the line by double taps side slaps. The grunts grenade incites the clash, preluding trigger taps. Dit gedicht gaat over de gevechten van huis tot huis in Fallujah en hoe de strijd eeuwig voortgaat. The final fighter stands outside, his weapon primed to kill. A thousand hostile homes are next. The battle rages still. Epic. Does the battle still rage? It still Veteranen en haar bestaan van veteranen Wessel de jong in de Verenigde Staten sprak met ze over Fallujah in Irak. 8 minuten voor negen, de Koningsspelen. Sinds deze week kunnen basisscholen zich daarvoor inschrijven... dat sportevenement zal plaatsvinden op 25 april. Maar nu blijkt dat er scholen zijn die dan al vakantie hebben. Richard Krijtschek, de organisator van de Koningsspelen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat lijkt een wat onhandige keuze. Wat is er misgegaan? Nou ja, wat er mis is gegaan, ten eerste Pasen uh, van laat dit jaar. Hè, dus uh, uh, 21 april, dus de maandag van de Koningsspelen... En er zijn uh, zo'n 10% van de scholen hebben vrijgenomen een week eerder. En we um, dus hebben gekeken van kant de andere datum, dus keken we naar de vrijdag tevoren, dan is goede vrijdag. Dan keken we na de meivakantie, dan is Bevrijdingsdag. Um, dus het is gewoon heel lastig omdat scholen de vrijheid hebben om, uh, om een deel van hun vakantie zelf te bepalen. Uh, toen hadden we zoiets van, ja, we moeten natuurlijk al die ontbijtjes uh, naar al die scholen krijgen. En dat is uh, behoorlijk geregeld en dat, dat, uh, dat is gewoon best om dat in één dag te doen. En toen hebben we ons gehouden aan de officiële vakanties. En dat is uh, 25 uh, april, is, uh, ja, is, is gewoon nog een officiële schooldag eigenlijk. en um, ja, op een gegeven moment is het gewoon lastig omdat we eenmaal de vrijheid hebben in Nederland, wat helemaal prima is. Maar dan, dan krijg je ja, dit soort problemen en dat is iets van, ja, 10% niet fijn uh, wat vrij is, maar het is wel acceptabel. Dus ja. 20% van de scholen kan wel meedoen. Maar u wist het wel van tevoren dat het om ongeveer 750 scholen gaat, voordat de datum werd ja. vastgesteld? Uh, ja, en we hebben dus gekeken naar alternatieven, maar ja, het was dus niet makkelijk, want een week eerder, 18 april, is goede Vrijdag. Dus dat is ook alweer een vrije dag. En als je dan zegt, nou, laat het op donderdag doen, 17 april, dan zullen vastgevoelen zijn... ja, maar omdat het goede vrijdag is, hebben we besloten donderdag ook vrij te geven. Dus het is gewoon heel moeilijk eh, om dus die datum te prikken. En toen hadden ze zoiets van, nou, ja, dan gaan we gewoon wat vanuit het ministerie... als officiële schooldag nog wordt gezien. Um, en hebben we dat uh, gedaan. En uh, we hebben dus gemeentes opgeroepen um, waar, waar scholen dus vrij hebben uh, genomen, of hebben... Uh, dat die zich in kunnen schrijven en dat er toch koningsspelen georganiseerd kunnen worden op 25 april. En uh, er zijn een aantal gemeenten die dat uh, hebben gedaan en gaan doen. Oké, okay, dus die kinderen hoeven dat in principe niet te missen? Nee, de kinderen die, uh, die, die niet naar het buitenland gaan, die niet op vakantie gaan, uh, die, uh, die kunnen als een gemeente zich heeft ingeschreven, die krijgen dat een beetje. Doe mee met dat beeldrecord, met dat dansje en het zingen. En, uh, en die, die kunnen gewoon een koningspelen uh, meemaken. En, um, en er zijn dus een aantal gemeentes dat hebben gedaan, onder andere Zwolle en Putten. Oké, okay. hartelijk dank Richard Kruitschek, de organisator van de Koningsspelen. Gaan we nog even naar Den Haag. Marco Visser is daar al de hele dag en bevindt zich onder militairen. Ja, ik sta hier tussen allemaal half aangeklede landmachtlieden. Ja, de een, de een is al helemaal klaar en de ander staat nog helemaal half in zijn... Uh, wat is dat eigenlijk? Mag ik dat ondergoed noemen, adjudant? Ja, het is nog steeds ondergoed, hoor, wat wij hier uh, <laughs> allemaal voor ons zien. Hoeveel lagen trekken jullie aan eigenlijk voor de gelegenheid? Nou, als kan zo min mogelijk, want die pakken, die, nou, je zweet je eigenlijk helemaal achterover. Is dat zo? Ja, echt wel. Luisteraars, uh, adjudant Jan Emrechts is al helemaal, uh, volgens mij al helemaal opgepoetst en klaar. Bijna, bijna. Ja, u bent niet alleen adjudant, maar u bent ook tambourmètre. Ja, klopt. Meestal. Tamboer. Vertel er eens wat over. Nou, ik mag uh, voorop uh, lopen en ik mag het korps leiden. Kijk eens aan, en dat is een hele eer. Uh, ja, ik, ik vind het een eer. Sommige mensen die uh, kijken er nog wel eens een keer uh, argwanend tegenover, maar... Oh ja, wat dan? Nou, kijk, hij staat al bedenkelijk te kijken. <laughs> nee, maar het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Uh, een feestje vandaag. Uh, de Koninklijke landdag bestaat 200 jaar. En dat jubileum wordt vanaf vandaag gevierd. Straks met een bijzondere ceremonie en vaandelgroet aan de koning. Ja, klopt inderdaad. Heeft u dat al eens vaker gedaan? Nee, nee, nee, want de laatste keer dat dit is gebeurd was in 1980. En toen zat ik nog niet bij het, uh, uh, het korps waar ik nu bij zit. Ja. Toen zat ik wel bij Defensie, maar dan zat ik in een ander onderdeel. Ja. En dat dit ceremonieel tenue wat u nu aan heeft, bent u daar bekend mee? Uh, ja, pas sinds kort. Want uh, Van op Nationale Reserve, die beschikt pas uh, sinds het begin dit jaar. Dus met uh, de kroning, ja. de inhulliging, beschikken wij pas over een ceremonieel tenue. Ja. Nou, wij gaan het straks allemaal op Radio 1 ook horen. Uh, op Nederland 1 wordt het ook uitgezonden van kwart voor uh, twee vanmiddag. Maar misschien dat we nu alvast een klein voorproefje kunnen ja, krijgen. Wat ja, ja, gaan we horen? Uh, we pakken even voor het gemak, nummer 1. Gaat uw gang? Dan kan niemand zich vergissen. Goed zo. Mark Robin. Attentie. Mark Robin. Ja, wordt eens geroepen nog? Ja, ja. Blijf jij ons Blijf. nog op de hoogte houden op Radio 1? Ja, zeker. Goed zo. Dag. Afzwaaien. Dag, tot zover dit Radio 1 oh, Journaal. Ingerukt. Ah, de NOS houdt u de hele dag op de hoogte met Mark Robin Visser... maar ook met de nieuwste cijfers over de huizenprijzen om tien uur. Nu gaat de ochtend verder met Jurgen van den Berg en Guylaine Plach. Veel plezier. Nieuws Heeft een nieuw geluid. Lara Rensen is verhuisd. Ja, hoe nu verder? Hè? Dat is toch de grote vraag. Elke werkdag van half vijf tot zes. Denk u, zal het daarbij blijven? Nou, voor ons nog wel. Het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen. Elke werkdag van half vijf tot zes. Dan horen we dat hier op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.